Het huis met de gekroonde karanton. Een vervolgerspel van Jalte Kuipers naar zijn gelijknamige boek geregisseerd door Jan C. Hubert. Zevende deel. De schaduw op het glas. Schat, hè? ja. hè? Burgemeester Kemper heeft het woord. Uh, ja, is Reeds enige tijd, mijn heren, werd er in de stad over hem gefluisterd. Ja, ja. En vanmorgen heb ik zelf ervaren dat hij vreemde dingen in zijn schuld voert. Mijn vrouw en mijn dochter ja. zijn bijna slag was geworden ja, van een brand. En dat het hier geen gewone brand betrof... blijkt duidelijk uit het feit dat Cornelijn is gevlucht. Hm, gevlucht. Ja, ja, ja. Zijn leerling Bartolomé is pluimakker... en diens prink Maarten ten Borg... liet hij in zijn huis achter. Nee, nee, nee. Wij moeten dus aannemen... dat zij medeplichtig zijn. En wij hebben hen op aanraden van de schout Laten insluiten, meneer de heer. Ik geef thans het woord aan de schaal. Ja. Ja, meneer ja. mm. <sweepen> oh, oh, oh, oh. de burgemeester, meneer, u ziet hier voor u een verzameling van de vreemdste zaken gevonden in een gewelf. Onder het huis van Cornalijn. Ik spreek nu niet over de flessen en potten met kleurstoffen. Die kan men bij iedere schilder vinden. Maar neem nu bijvoorbeeld dit doosje. Weet u wat het bevat? Ik zal het u zeggen. Nou, zegt u dus. Het zijn dode kevers van een vreemde soort, griezelige insecten die wij in ons land niet kennen. En dan dit, een doosje met vlindervleugels. En hier, een fles met gedroogde slangenhuiden. Maar het vreemdste is wel dit. Deze doos bevat de een of andere gevaarlijke tovenarij. Wat maakt ons nieuwsgierig, waarde de heer. Zit het geheim in die doos? Laat het ons dan het zien. U, u bedoelt dat u kennis wilt nemen van de inhoud? Ja, laat mij zelf eens kijken. Alsjeblieft, heer de koning. Zou u dat wel aanraken, meneer de koning? Vindt u dat niet, vindt u dat niet gevaarlijk? Ja, we mogen toch het gevaar niet vrezen als het om een onderzoek gaat. Nee, nee, nee, natuurlijk niet, maar ik zeg altijd maar het zekere voor het onzekere. We zullen deze keer het onzekere voor het zekere nemen. Toch. Oh, kijk eens aan. Ja valt allemaal nogal mee, geloof ik. Ik zie in deze doos alleen maar wat, wat vensterglas. Gewone glazen platen. Ze zijn niet gewoon, heer burgemeester de koning. Haalt u er maar eens zo'n een plaat uit. Dat zal ik doen. Hey. Er staan afbeeldingen op. Wat zo, wat zo. Vreemde afbeeldingen van. Ja. ja, nu ik zit tegen het licht houd, zie ik het. Het zijn gestalten van mensen. Wat zijn. Nee, deze afbeeldingen zijn niet met krijt of verf gemaakt, het lijken wel schaduwfiguren. Schaduwfiguren. Ja, Kijk u ook eens, heer Boonacker. Ja, dat is te zien. Een hele dikke gestalte. Ik zou haast zeggen dat ik u erin herken. Dank u, dank u. Ja, wat, wat zegt u daar? Ja. Geeft u mij hier. Als ik de man die deze dingen gemaakt heeft een naam zou moeten geven, zou ik hem een... ...een schaduwvanger noemen. Ik, ik heb wel eens horen vertellen... ...dat de duivel soms probeert... ...door het vangen van iemands schaduw... ...zijn ziel te pakken te krijgen. Dat het zou verschrikkelijk zijn. Wie weet welke onheilen hij al zijn aangericht. Hoeveel stadgenoten... ...moeten al door hem zijn betoverd. Hij heeft mijn schaduw... Gevangen, ik ben, ben er zeker van. Ik... Sta op deze plaat. Kom, kom ja. maakt u zich niet zo angstig. Ja, wat is dat? Dit lijkt allemaal een beetje geheimzinnig, maar ja. het kan toch ook heel onschuldig zijn? Nou, ik geloof het niet. En in ieder geval is uw schaduwbeeld nu gebroken... en de betovering zo die bestond waarschijnlijk ook. Ja, ja. Heeft u zich bij Cornelijn te schilderen, heer Bonakker? Ja, ja, helaas. Ja. Nou, als ik u zo bekijk... ziet u er niet naar uit dat u betoverd bent... Ja, ja, ik, ik voel me al, alweer wel beter. Maar in ieder geval moet deze schaduwvanger, deze alleen, zo gauw mogelijk geresteerd worden. Weg, weg met die schaduwvanger. Als ik u erop gegeven, met de meneer, we moeten verder. Heer u hebt nog steeds het uh, Zeker, burgemeester, zeker. Ja. Ik heb hier een zakje met munten. Ja, een zakje met ja. munten. Goud, goud, goud, goud, goud, goud, goud. Het, zijn, het zijn kronen. Zweedse kronen. Ja, goud, geld. Zweedse kronen. Nou, wat is dat ermee? Ziet u dat niet? Nee, wat zou ik moeten zien? Hé, hey, ze zijn... Uh, dit is... Juist, lachbare heer. Ze zijn... VALS! Vals. Ah, een valse munt erbij. En schilder die valse munt erbij. Misschien, mijn heren... ...zijn deze kleine stukjes metaal... ...gevaarlijker dan de inhoud van al deze potten en dozen. In ieder geval zien we duidelijk uit... ...dat Cornelijn iemand is die we uit onze stad moeten weren. Ja, zo is Stel je, gaan we gaan we gaan we. Willen, wat ik nu bidden mag... Deze zaak moet met spoed worden afgehandeld. Ja, het spijt mij meer dan ik u kan zeggen dat we hem niet konden vatten. Alleen zijn leerling Bart Pluimakker en diens vriend Maarten Terborg. Zullen ons nog wel het een en ander over deze misdadiger kunnen zeggen? waardig. ze zijn toch zoons van geëerde stadgenoten? Ja, ik ja. heb bij het verhoor maar al te goed gemerkt dat zij belangrijke dingen voor mij verzwegen. Zo, zo, zo. Als de schrik hen goed te pakken heeft, zal ik hen nog eens in zijn verhoor nemen. En dan zal ik wel meer uit hen krijgen. Ik hoop niet. Ja, Hé, hey, nee, wat is dat? Dat gebeurt daar? Daar? er! Zinnen! Ontzeker! Opzij, daar ik! heb de raar! Ach, heer hier heer Telburg, ah, dit is ongehoord. Ja. Gij hebt niet het recht de raadzaal binnen te dringen. Wij zijn in vergadering. Ik heb lak aan uw vergadering. Spreekt spreek je over recht. Ja. Mijn zoon Maarten in de gevangenis. Een jongen die nog nooit iets misdaan heeft. Ongehoord, zegt u, burgemeester. Weet ah, u wat ongehoord is? Ah, stilte, heer, stilte. U moet deze vergadering verlaten. Niks, weg. geen stilte, burgemeester. Ik laat het recht niet weghameren. Ik herhaal, weet u wat ongehoord is? Dat u twee onschuldige jongens heeft laten opsluiten. Hier wordt een ergelijke dwaling begaan. Ik weiger mij als vrijman te onderdappen aan deze tirannie. Het is een schande dat dit kan gebeuren in onze goede stad Amsterdam. Juist, yes, zo is het. Wij beseffen dat dit alles zeer onaangenaam voor u is, heren. Natuurlijk. Wij beseffen dit maar al te goed. Het is voor vaders niet gemakkelijk te aanvaarden dat hun zoons gevankelijk worden weggevoerd en in hechtenis gesteld. Maar uw zoons proberen, daar zijn we zeker van. De justitie te misleiden. Oh, ja, wat in ieder geval ja, ja, ja. verzwijgen ze zaken waarvan wij niet onkundig mogen blijven. De schout wordt dus tegenwoordig het recht in deze stad. Ha. En dat moet ook in dit geval gehandhaafd worden. Ja, ja, ja. Meneer ja, de meester, hier schout, dit ja. is de. Uh, ja, meneer, ja, ja. dankjewel. Ja. Is ja. Het recht moet zijn loop hebben. Ja. Als één dat weet, ben ik het. Ook als het mijn zoon zou gelden. Maar hier is geen recht gedaan. Nee, nee. Hier zijn twee jongens die nooit iemand hebben benadeeld In de kerken gegooid. En als, als, als tuchthuisboeven behandeld. Zonder dat er ons iets van bericht is. We hebben het alles van anderen moeten horen. Er is hier een fout gemaakt die ernstige gevolgen kan hebben. Wat hier gebeurt is, heren van de gerechten in onze stad. Dat is de heren van de gerechten in onze stad onwaardig. Wij hebben de man die zij zochten laten ontsnappen. Hij is hun te slim af geweest. En nu koelen zij hun ergernis op twee onschuldige jongens. Maar het recht zal worden hersteld. En terstond. Dat zeg ik u, mijn heren, bij alles van binnenvestiging. Nou, super, zeer ja, klein makker, heer Terburg. Wat praat gij van recht? Gij hebt niet het recht zo te spreken. U moet deze zaal verlaten en wel onmiddellijk. Ik ga niet door. weg voor ik recht heb gekregen. Ik wil mijn zonbaard spreken. Nou, de de u aanspreekt, spelen voor de laatste maal. Burgemeester Kemper, hmm. mag ik een ogenblik het woord? De oud-burgemeester de Koning heeft het woord. De manier waarop die heren Pluimaker en Terborg hier zijn binnengevallen verdient afkeuring. Maar ik kan me voorstellen dat vaders dit doen voor hun zoons. Wat het onrecht betreft, dat begaan zou zijn wel... Er is geen onrecht begaan. Dat zeg ik niet. Maar toch moeten wij proberen een andere oplossing te vinden. Meneer, heren, ik wilde u dit voorstellen. Wij zullen hier dadelijk de jongens verhoren... ...en hun in het bijzijn van hun vaders enkele vragen stellen. Alleen op die manier kunnen wij ons een zuiver oordeel over deze zaak vormen. Uh, uh, dit lijkt mij het beste. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik merk dat de meeste heren het eens zijn met de heer de koning. Wij zullen de jongens laten halen. Heeft meneer de burgemeester. Verweld ja! Bode, zorg dat de restante Bart Pleinmaker en Maarten Terburg onmiddellijk hier worden gebracht. Ik zal het doen, burgemeester. Maar ik zou toch een klacht willen indienen. Ja, Als die kleine kwestie wordt geregeld, maak je maar geen zorgen. u stilte. De arrestanten Pluimaker en Terburg kunnen ieder ogenblik binnen worden gebracht en ik zou bezwaar tegen hebben dat u hen door woord of gebaar zou beïnvloeden. Ja. Met uw verlof burgemeester. Ja ja meneer, het is goed. Uh, laat de arrestanten maar binnenkomen. Met uw volop, burgemeester, de arrestanten, pluimakker en de borg zijn ongeveer een uur geleden vrijgelaten. Al, wat Huh? Ja, vrijgelaten. Vrijgelaten, zeg je? Maar man, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Dan je naar de bode. Hier moet een misverstand in het spel zijn. Er is geen sprake van een bevel tot vrijlating. Ah, Neem me niet kwalijk, burgemeester, maar ik heb de gevangenbewaarden meegenomen. Hij staat in de gang. Huh? Hij zegt dat hij ze op hoog bevel heeft vrijgelaten. dat ja, is Laat toch gevangenbewijder binnenkomen. Ipio, voor de heren komen. Nou, dat is dit heer Schout, gewis. deze man. Ja. Wat is dat voor onzin, man? Je wilt toch niet beweren dat de arrestanten ontvlucht zijn? Nee, heer Schout. Nou, wat rommel haal ze dan? Ja. Nou, ik, ik heb ze een goed uur geleden vrijgelaten op, op, op hoog bevel. Ja, maar nou, man, man, je spreekt wat Er is geen sprake van een bevel? Jazeker, er, er was een bevel, zeker. Ja. Een, een groot pampier met, met letters en, en rode zegels. Zeg maar op. Dat ja. werd onder mijn neus gedrukt door een, een gewichtig heerschap... ...en die zei dat ik de jongens subiet moest laten gaan. Op hoog bevel, nou, Ja, ja tjaar, maar, tjaar, maar, maar dat is ja. bedrog, je reinste bedrog. Ja, Ga verder, man. Ja. Uh, ik meen te begrijpen dat je de arrestanten daarna hebt laten gaan. Ja, als uh, grote heren met grote vampieren komen aandragen, dan uh, moeten kleine mannetjes als ik hun mond houden. En uh, ik heb de jongens dadelijk vrijgelaten. Ja, maar, man, hoe kun je nou zo stom zijn? Je mag toch iemand alleen vrijlaten als ik het je zeg? Uh, weet ik veel wat al die hoge heren onder elkaar bedisselen? Oh, en dit was een heel hoge. Het kon de koning van Frankrijk wel wezen. Zo mooi zag hij eruit. Nou, nou dat is alles, meneer de Schout. Wat? Die jongens zijn nou zo vrij als, als vogeltjes. Dat is alles, zegt hij. Het ezelsveulen. E de, de jongens zijn vrij. Ze zijn weg. Weg. Juist nu we ze nodig hebben. En wij moeten maar weer zien hoe we ze te pakken krijgen. Oh, oh, oh, wat een zeldzame stommiteit. Men is u kennelijk te slim af geweest, heer Schout. Maar ja, dit werpt natuurlijk wel een vreemd licht op de zaak. Ja, ja. Een uh, geheimzinnig licht, mag ik wel zeggen. Er zijn machten bij deze zaak betrokken die wij niet kennen. Ja, dat is allemaal goed en wel, burgemeester. Maar intussen hebben we daar borgen en ik onze jongens die terug. En nu tasten we helemaal in het duister. Dat komt allemaal door die overhaast en onrechtvaardige gevangenemen. Ik kan hier geen genoegen mee nemen. En ik evenmin, dit is geen manier van doen. Als u onschuldige jongens laat opsluiten, moet er toch in ieder geval van worden gezorgd. Dat ze niet weg zijn als hun ouders hen komen halen. Onschuldig, onschuldig, zegt u. Maar dat weten we toch nog niet zeker. Onschuldig. Zij hebben zich dan toch maar laten bevrijden. Maar en zij zijn niet. Naar huis. Dat hebben zij natuurlijk niet gekund, burgemeester. Ze zijn ontvoerd. Maar ik weet maar al te goed dat Bart ons nooit in ongerustheid zou laten zitten... als hij de gelegenheid was thuis te komen op bericht te sturen. Ja. Heb jij misschien gezien, man, hoe ze zijn meegegaan en in welke richting ze gingen? Ja, ja ik, ik, ik, ik had alleen nog gezien, meneer de burgemeester... dat de, dat is in een pracht van een karos binnengestapt. Een karos, karos! Die karos stinkt te wachten. Ja, waarheen ze binnengegaan, weet ik niet. Ja, ja. dank je man. meneer. Ik stel voor de zitting op te heffen... en de schoud opdracht. te geven. Dadelijk het onderzoek in deze zaak, in deze zeer vreemde zaak. Ja, voort te zetten. Ja, een mooie opdracht. Maar ik beloof de heren dat ik mijn best zal doen. En met jouw prul van een gevangenbewaarder... ...heb ik nog een hartig woordje te spreken. Dat beloof ik je. Juist, yes, zo is het. Dit was het zevende deel van het huis met de gekroonde karnton. Geschreven door Jalte Kuipers naar zijn gelijknamige boek met Constant van Kerkhoven als burgemeester Kemper, Dries Krijn als de schout, Pieter Senior als oud-burgemeester de Koning, Frans Somers als het vroedschapslid Bonakker, Huip Orizant als koopman Pluimakker, Daan van Olven als koopman terborg, Jo Fischer Senior als de stadhuisbode en Tom Hakker als de gevangenbewaarder. De regie had Jan C. Huber.